1 uur. Het NOS-journaal. Weggevers voor man Wientjes valt opnieuw SP aan. De regen zorgt voor overlast in Friesland. En Afvalai gaat van Barcelona naar Schalke 04. Vanmiddag komt eerst nog veel bewolking voor... en dan regent het vooral in het oosten van tijd tot tijd. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Bij een stevige noordenwind stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen minder wind, dan blijft het op de meeste plaatsen droog... Zondag veel bewolking met af en toe zon. En het wordt elke dag wat warmer. Zondag 20 graden. Ja, De uh, werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes mengt zich nu ook in de verkiezingscampagne. De SP is verantwoordelijk voor het uiteenvallen van de vakcentrale FNV. Dat zegt Wientjes in een interview met NuNL. Volgens Wintjes heeft de SP in het verleden categorisch voorstellen... rondom het verhogen van de pensioenleeftijd afgewezen. En Wintjes is boos omdat nu, volgens de CPB-berekeningen blijkt... dat de SP de pensioenleeftijd toch naar 67 wil verhogen in 2025. Dat is een u-bocht van ongekende omvang, zegt Wintjes. Volgens de werkgeversvoorman was het de SP... die een stevige campagne voerde binnen de FNV... om de pensioenleeftijd op 65 te houden. Burgemeester Aleid wolfsen van Utrecht wordt permanent bewaakt. En dat vanwege ernstige bedreigingen. De politie wil niks zeggen over wat voor soort bedreigingen. Die zijn woensdag binnengekomen. Uitgezocht wordt nu uit welke hoek ze komen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken noemt de zaak in haar reactie buitengewoon triest. Hoe eens of hoe oneens je het ook met Aleid wolfsen in Utrecht kunt zijn... het kan niet zo zijn dat iemand niet gewoon ongestoord zijn werk kan doen... en dat dit soort vreselijke maatregelen als persoonsbeveiliging kennelijk noodzakelijk zijn. Utrechtse burgemeester Wolfsen werd in oktober vorig jaar ook bedreigd... toen door iemand die door het lint ging omdat zijn uitkering werd stopgezet. In Friesland heeft de regen geleid tot overlast... en het waterschap is daar druk bezig om de polders weer droog te krijgen. Aaltje Rispens, van het dagelijks bestuur van het waterschap in Friesland. Wat voor manier bent u daarmee bezig? Ja, We hebben veel water gehad in het noordwesten van de provincie. Gemiddeld 70 mm, maar op plekken nog meer dan 100 mm... Dat en betekent... wat is normaal voor nou, deze tijd? Um, nou, normaal, ik bedoel, als je een 20 of een 30 mm hebt... dan ben je daar niet heel blij mee, maar ja, dan ja. is het verder geen enkel probleem. En, dus drie, vier en... keer zoveel is het wel? Ja, het is gewoon heel veel. Uh, normaal, als een 60 mm valt, dan kunnen we dat nog mooi in de sloten uh, houden... Maar dat betekent dat nu ook land op het wa water op het land staat. En dat is extreem vervelend, want uh, het is de tijd van de oogstperiode. Vooral de potaardappelen hebben een grote hekel aan water. Nou, er zijn toch een aantal percelen waar het water uh, op staat. Dus wij zijn uh, druk bezig om uh, het water zo snel mogelijk uh, weg te malen. Het gaat om grote hoeveelheden, maar we hebben onze gemalen uh, maximaal aangezet. We hebben ook noodbemaling aangezet. En wij gebruiken ook onze inlaten die normaal het water in droge periodes vanuit ons boezemstelsel uh, de polders in laten lopen. Um, normaal is dat uh, een kleine meter verschil, maar nu staat het water zo hoog dat het water vanuit de polder uh, goed naar uh, de boezem wil. Dus de inlaten zijn nu uh, uitlaten geworden. en uh, Met name in de namiddag kan we dan bij Harlingen uh, weer gespuit worden op de watten, uh, Waddenzee. En dan is het water in dat afvoerkanaal ook extreem laag, zodat die uitlaten ook maximaal kunnen functioneren. En dan kunnen de boeren volgende week weer met de trekkers en de zware aanhangers het land op? Ja, ik weet niet hoe snel het dan weer opdroogt, maar onze actie is met name gericht om zo snel mogelijk dat water weg te malen op dat er zo goed mogelijk weer gewerkt kan worden straks. Hoe vaak gebeurt dat nou per jaar, dat, dat extra aanzetten van de, van de gemalen? Uh, nou, dit is een unieke situatie. Wij hebben in 2004 augustus uh, iets, uh, iets zuidelijker, maar ook in dezelfde regio... Zeg maar, ook een keer een uh, hele grote hoeveelheid uh, gehad... Dat was een situatie die statistisch aan één keer in de 300 jaar uh, voorkomt. Dat was nog iets meer water uh, als nu. Maar dat is uh, toch het fenomeen uh, onweersbuien die in nazomer uh, optreden. En dat komt incidenteel voor. Mm, en die dan in één keer een hele enorme hoeveelheid water uh, leveren. Ja, en, um... en in korte periode. En dat is ook iets, bedoel, in, in, in het najaar of zo, dan weet je dat er veel regen komt. Ja. Kun je daarop uh, anticiperen door alvast uh, de gemalen na te zetten. De pijlen nog wat extra omlaag te brengen. En dat heeft vooral effect in ons boezemstof van kanalen en meren. Nou, in dit geval is het lokaal in een aantal polders. Dat levert daar grote problemen uh, op. En wij proberen dat zo snel mogelijk uh, weer recht te malen. Maar het is al een heel andere situatie dan normaal... Uh, waar je gewoon meer neerslag hebt in een uh, groter gebied. Aaltje Rispens van het dagelijks bestuur van het waterschap in Friesland. Ik dank u wel voor de uitleg. Ja, heel graag gedaan. Dit is het NOS Journaal. Het door Alt Megens. Bij de meldlijn Hulp bij Zelfdoding zijn in twee weken tijd 270 reacties binnengekomen. De meeste bellers hebben naast de Geholpen bij Zelfdoding... doen een beroep op de politiek om het verbod op die hulp af te schaffen. De meldlijn van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde... werd 15 augustus geopend. Uit de reacties blijkt dat niemand spijt heeft van de geboden hulp. De meeste mensen worstelen er wel mee dat ze, iemand, dat ze met niemand erover kunnen praten... omdat ze de wet hebben overtreden. Dan Pakistan, daar heeft de rechter besloten dat een minderjarig meisje langer in de gevangenis moet blijven na beschuldiging van godslastering. De buren zeggen dat ze papieren met daarop Koranverzen heeft verbrand. en Daarvoor kan ze de doodstraf krijgen. Lucas Waagmeester, onze correspondent. Lucas, we hebben het over een meisje van elf, dat begint toch een hele vreemde zaak te worden. Ja, een meisje ook nog eens waarvan wordt gezegd dat ze het syndroom van Down heeft. Dus het lijkt weer op een klassieke Pakistanse blasfemiezaak. Waarbij het helemaal niet meer draait om de redelijkheid van de wet. Maar veel meer om de gemoederen daaromheen. Volgens een doktersrapport is dat meisje trouwens 11, eh, niet 11, maar 14 jaar oud. En is ze mentaal jonger dan dat. Een ontwikkelingsachterstand dus wellicht. We moeten dat afwachten. Uh, ze komt uit een christelijke familie. En daar zit een beetje de crux natuurlijk. Hè. Die blasfemiewet wordt veel misbruikt om mensen uit religieuze minderheidsgroepen, zoals christenen of hindoes, in de hoek te zetten. Daar lijkt dit meisje nu een beetje het slachtoffer van te worden. Ja, en ze, ze, ze komt in die schierwaan terecht. Ze, ze heeft Koranversen verbrand, is het verhaal? Ja, haar buren zeggen dat ze dat hebben gezien, inderdaad. Hè. Dat ze pagina's uh, heeft verbrand waar Koranversen op staan. Uh, dat valt volgens de wet onder godslastering. En die wet die werkt in Pakistan echt als een fuik. Hè? Je kunt er dieper in, maar je kunt er niet meer uit. Een beschuldiging van een ooggetuige is genoeg. En als er één keer zo'n beschuldiging is gevallen... dan ontstaat er daar zoveel woede en hectiek omheen... dat niemand uh, de beschuldigde meer in bescherming durft te nemen. Je staat meteen in de hoek... Je kunt een eerlijke rechtsgang wel vergeten. In het afgelopen jaar zijn meerdere mensen, ook mensen die zijn vrijgesproken door de rechter, mensen die proberen wat aan die wet te doen, uh, die zijn uh, gewoon in koele bloeden vermoord. Dus deze Rimsha, dit meisje, dit kind eigenlijk, ze zit plotseling in het oog van een enorm gevoelige storm in Pakistan. En, en wat denk je uiteindelijk, nu blijft ze twee weken langer vastzitten, maar gaat ze uiteindelijk de doodstraf tegemoet? Nou, het feit dat ze een verstandelijke beperking heeft, dat zou haar gek genoeg in dit geval kunnen redden. Ik heb in Pakistan zelf gesproken met uh, geestelijken uit de radicale hoek, heren met een lange baard, die echt vinden dat iemand die de profeet of het boek beledigt, moet worden gedood. Maar zij zeggen dat het niet redelijk is om mensen met een verstandelijke beperking te vervolgen om godslastering. Je moet het echt bij het volle verstand doen. En zij zeggen iemand zoals Rimsha die, die, ja, die heeft een beperking en die moet dus van deze wet worden ontzien. Aan een klein ander lichtpuntje, wellicht ook in deze zaak, is dit meisje is zo jong en dus verstandelijk beperkt... dat toch ook in Pakistan heel voorzichtig een debatje hier omheen aan het ontstaan is. Dat is natuurlijk wat nodig is... Om uit die houtgreep van deze wet te komen. Maar ja, tot nu toe helpt het deze Rimsha niet. Ze blijft vastzitten. En elke dag dat het langer duurt, lopen de gemoederen hoger op. En dat werkt absoluut niet in haar voordeel. Lucas Waagmeester, dankjewel. De Russische miljardair en Chelsea-eigenaar Abramovic heeft in Engeland een rechtszaak gewonnen van zijn voormalige zakenpartner Berizowski. De rust die in Engeland in ballingschap leeft, had Abramovic beschuldigd van intimidatie en contractbreuk. Volgens Beresovski was hij door Abramovic onder druk gezet om aandelen in een Russische oliemaatschappij ver onder de marktwaarde te verkopen. De eis tot een schadevergoeding van 3 miljard pond werd door de rechter afgewezen. In de uitspraak staat dat Beresovski onbetrouwbaar is en het niet zo nauw neemt met de waarheid. Door heel Nederland zijn populieren aangetast door roestschimmel. Daardoor vallen de bladeren af en kunnen de bomen in sommige gevallen minder hard groeien. Jitse Kopinga, verbonden aan Altera en het Centrum voor Genetische Bronnen. Goedemiddag. Ja, goeiedag. roestschimmel, ik had er nog nooit van gehoord. Wat is het? Uh, dat is een uh, schimmel. Ja, de naam van de schimmel komt eigenlijk uh, door het uh, symptoom wat hij geeft om te bladeren. Het is een blad schimmel. En uh, ziet hij er eenmaal op, dan uh, ja, krijgen die bladeren een uh, roestbruine kleur. Aha. En, en daar hebben kennelijk veel populieren uh, deze tijd last van? Uh, momenteel wel, want het is een uh, prachtig roestjaar aan het worden. Dat betekent dat de uh, klimatologische omstandigheden, of zeg maar de weersomstandigheden, zodanig zijn dat de Schimmel zich heel snel uh, kon vermenigvuldigen. Ja. Hij zit nog steeds mee bezig natuurlijk, en uh, ja, dat, dat valt u inderdaad op. Maar ja, het is ook uh, zo'n beetje september, het begint herfst te worden, dan uh, krijgen alle bladeren toch een uh, beetje een roestkleur. Ja, maar doorgaans uh, is het wel een maandje later. Nee? Ja, dit jaar. Dit is vroeg? Uh, dit is vroeg, ja. ja. Waardoor wordt je veroorzaakt, die schimmel? Uh, het is uh, een van de vele bladschimmels en ook een van de vele plantparciënteren schimmels die heel specifiek voorkomt op uh, populier. Ja. Er zijn ook al andere planten die uh, door roestschimmels worden aangetast. Maar dat zijn uh, weer andere soorten. Heeft het te maken met de weersomstandigheden dit jaar of zo? Uh, dat die zich zo goed heeft uh, kunnen vermenigvuldigen de afgelopen maand. Dat is vooral uh, ja, te danken of te wijten aan een afwisseling van warm weer met toch voldoende vocht. Ja, ja. ja dat, zo was het afgelopen zomer inderdaad. Hè. Ja. En een uh, ja, belangrijke vraag, is het erg? is het zo dat een uh, populier wel een roestinfectie kan uh, overleven. Uh, wat je wel uh, zult zien is dat bij redelijke aantastingen het verlies is. Maar dat hoeft bij populier nog niet uh, bezwaarlijk te zijn. Want het zijn gewoon snel groeiende bomen. Ah, dan valt het misschien nog wel mee. Jitse Komega van uh, Alterra en het Centrum voor Genetische Bronnen. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Doch. Ja, daar. Sport. Ibrahim Affalay is voor de rest van het seizoen verhuurd door Barcelona aan Schalke 04. Afalai kwam niet voor in de plannen van Barça coach Tito Villanova. Door een zware knieblessure miste hij al een groot deel van het vorige seizoen. Zijn vertrek uit Spanje voelt dan ook niet als een nederlaag voor Afalai. Ik heb bepaalde dingen liggen niet in je eigen hand. En, uh, en dat was in, dit, uh, in dit geval was dat, uh, was dat zo. Dus dan... Uh... Dan is voor mij dit, uh, ja, de mooiste oplossing. Ja, ik krijg het zo even over Schalke. Even terugkijkend naar die periode Barcelona tot nu toe. Ja, er is mij eigenlijk maar één woord voor, dat is pech. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat je dat goed omschrijft. Uh, eerste half jaar uh, voor Nieuweling veel gespeeld. Uh, als ik speelde goed gespeeld. En uh, ja, daarna uh, gebeurt er iets waar je, uh, waar je zelf uh, geen, uh, geen invloed op hebt. En, uh, daardoor verlies je een jaar. En uh, ja, dan kom je met heel veel zin uh, aan de start voor het nieuwe seizoen. En dan gaat het op de een of andere manier... Uh, lukt dat niet, dan, uh, ja, dan moet je een andere, uh, een andere route uh, bewandelen. Ja. Wanneer uh, krijg je de eerste signalen van... Hey, misschien moet ik maar eens even wat verder gaan kijken. Wanneer weet je dat voor het eerst medegedeeld? Ja, goed, dat, uh, dat is mij uh, heel duidelijk... Uh, toen en uh, ik, wil niet, uh, ik wil niet terugkijken. Ik, uh, ik ben nu hier en uh, daar ben ik heel blij mee. Heb je er zin in? Ja, heel veel, ja. Is de club die bij je past? Ja, absoluut. Ik heb een, uh, ik heb een heel goed gesprek gehad met, uh, met de trainer, Stevens, waar ik ook nog in het verleden mee heb samengewerkt. En er uh, uh, waren heel veel uh, verschillende opties. Maar. Uh, ik ben heel blij met, uh, met deze keuze, omdat ik denk dat dit voor mij uh, ja, de, beste, de beste optie is op dit moment. Dat zei Ibrahim Afvelaai tegen Matthijs Weststraten. Afvelaai is door bondscoach Louis van Gaal niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. En ook Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Gregory van der Wiel ontbreken... in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije. Ze spelen te weinig en ze zijn te druk bezig met nieuwe clubs, zegt Van Gaal. feyenoord Jordi Klaansi en Daryl Janmaat maken hun debuut in de selectie van Oranje... En ook Leroy Fer van FC Twente is geselecteerd door Van Gaal. Nu naar de ANWB. John Suoka met verkeersinformatie. Sorry. Ja, vertel het maar. Ja, 70 kilometer file. Een paar opvallende. Zo is tijdig druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Klaarverpolder en Dordrecht Centrum 9 kilometer. Want op de andere rijban is een politieonderzoek bezig. Daar is de linkerrijs ook dicht. Daar staat 6 kilometer. Ook vrij druk door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os. Is het langzaam rijden over 12 kilometer. Tussen Renken en Knoopend Ewijk. En door een ongeluk vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat bij Boxmeer 5 kilometer. Dankjewel. Nog ging keer de hoofdpunten. SP-leider Roemer reageerde zojuist op de opmerkingen van werkgeversvoorzitter Wientjes. Roemer vindt dat hij gevaarlijk spel speelt. Met zijn opmerking dat de SP het poldermodel kapot heeft gemaakt. Volgens Roemer speelt Wientjes loopjongen van de grote banken. Regen leidt tot overlast in Friesland. Het waterschap zet noodgemalen in. En net affelaai gaat van Barcelona naar Schalke 04. 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jorgen van den Berg weer met lunch.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 In plaats van meer handen aan het bed, meer ouderen met volle luiers. In plaats van meer geld, nog maar één keer in de week onder de douche. Als je geluk hebt. Zemla met Wieverschoons moeder. Vanavond kwart over negen bij de VARA op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch zometeen met de financiële baas van het succesvolle bedrijf. Een Nederlandse bedrijf moet ik zeggen. Het is echt Hollands Glorie, ASML. En na half twee is het stand.nl. En de, de stelling dan, de toon in de verkiezingscampagne is te hard. Nou, er wordt, uh, het woord leugenaar wordt nu al een paar keer gebruikt. Uh, Roemer die voelt zich behoorlijk aangevallen. Rutte krijgt het nu van alle kanten te verduren.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 Staatsbosbeheer zoekt dus vanaf uh, vandaag een ondernemer... die het vuurtoreneiland wil restaureren en ook exploiteren. vuurtoren vuurtoreneiland ligt in het IJmeer... en is ongeveer zo groot als twee voetbalvelden. Drie eeuwen geleden werd het aangelegd... als deel van de stelling van Amsterdam. Maar de gebouwen raken nu in verval en dus is restauratie nodig. Het gaat bijvoorbeeld om een oude kazerne... en natuurlijk ook de vuurtoren zelf. Vandaag kunnen ondernemers die wel brood zien in dat eiland... zich melden met hun plannen. Christine Meelsen van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom pakt u het eigenlijk niet zelf op? Dat is een goede vraag inderdaad. Um, Staatsbosbeheer die, uh, die wordt uh, structureel gefinancierd voor het uitvoeren van natuurbeheer. En uh, ja, daarom hebben we gewoon geen genoeg geld om uh, deze gebouw helemaal op te gaan, uh, te, op te gaan knappen. Ja. En, en er wordt, wordt daar nu uh, eigenlijk helemaal niet gewerkt op dat vuurtoren eiland? Nou, uh, er is ook een huis op het vuurtoren eiland en daar wonen mensen voor, ons, uh, voor de Antikraak. En uh, er worden wel wat dingen georganiseerd op het eiland. Er zijn excursies en uh, de laatste twee weken van september is ook locatietheater. Maar dat is toch allemaal nog onvoldoende om ook echte gebouwen aan te gaan pakken. Ja. Um, het is uiteindelijk de bedoeling dat u wel de beheerder blijft van het Vuurtoren Eiland als, uh, als staatsbosbeheer. Um, uh, maar er moet dus een exploitant komen. Waar zit u aan te denken? Wat, wat, wat kan er op dat eiland? Nou, er zijn best wel wat mogelijkheden. Wat ik net zei, er is natuurlijk een, een huis uh, staat er op het eiland en een grote kazerne... Die bestaat uit 16 verschillende ruimtes eigenlijk. Uh, ja, dus er, er zijn best heel wat mogelijkheden. Uh, er zijn al ideeën geopperd. Die gaan van uh, hotel tot restaurant. Zorgmogelijkheden, educatie. Van alles en nog wat eigenlijk. Ja. Ja. En, en ik begrijp dat moet Europees aanbesteed worden, hè? Ja, klopt inderdaad, ja. Dus uh, dat gaat dan over, over die restauratie bijvoorbeeld. Uh, Zitten zit daar verder nog voorwaarden aan? Uh, nou ja, wij zijn inderdaad verplicht om dit Europees aan te besteden. En wat we doen is eigenlijk het hele pakket in één, uh, in één uh, hap eigenlijk, uh, aanbesteden. Dus wat we zoeken is een ondernemer... Die eigenlijk uh, een heleboel werk van ons uit handen gaat nemen. Namelijk de restauratie, maar ook de exploitatie. Dus we zoeken een, uh, een totaalpakket eigenlijk. Ja. Maar want ik bedoel, het is een eiland, dus je moet er ook nog komen. Ja. Uh, ik neem aan dat u ook graag wil dat diegene dan ook zorgt dat er een bootje heen en weer vaart en zo. Ja, dat is wel heel erg essentieel ja. inderdaad. Want ja, een van de belangrijkste dingen waarom we dit eigenlijk doen. is niet alleen uh, die gebouwen opknappen. maar ook juist dat er mensen naartoe kunnen komen. En dat, uh, dat kan nu maar heel weinig. Ja. Ja. Maar goed, uh, laten we zeggen, uh, iemand denkt van nou, laat ik er een mooi pretpark van maken. Kan dat? Nou, een pretpark gaat wel te ver. Het, ligt, het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk wel een natuurgebied. En het ligt ook wel in een kwetsbare omgeving. Maar uh, dat neemt niet weg dat er echt nog wel heel veel uh, andere mogelijkheden zijn. Hebt u al uh, telefoontjes gehad van mensen die geïnteresseerd zijn? Nou, we zijn, denk een half jaar geleden hebben we ook een, uh, vergelijk, of hebben we een oproep gedaan dat we hiermee aan de gang zijn. En dat heeft echt enorm veel reacties opgeroepen. Uh, op en ook dus dingen waar, waar u zelf enthousiast van wordt. Denk van, nou, Als dat het zou worden, dan... Uh... Nou, dus, nou ja, er zitten echt wel een aantal dingen bij waar ik wel enthousiast van word, inderdaad. Ja. En hoe gaat het nu dan verder? Want bedoel, nu, nu kunnen die mensen zich dan officieel gaan melden en dan komt er een selectie. Ja, klopt. En wie gaat dan eigenlijk kiezen wat het wordt? Dan gaan we, dat gaan, we dan gaan een aantal mensen van weer doen. En we hebben twee uh, externe specialisten die gaan ons daarbij helpen. En uh, op die manier gaan we de eerste selectiestap doen. Dus dan uh, proberen we twaalf uh, goede partijen te selecteren. En dan gaan we nog uh, twee rondes verder. En uh, daarbij wordt ook uh, de omgeving betrokken, uh, de provincie en de gemeente. Dus dat wordt een heel... Uh, ...afgewogen ja. uh, proces. Goed, nou we gaan het in de gaten houden wat dat ja. dan uiteindelijk gaat worden. Uh, spannend allemaal, hartelijk dank dat u even van de telefoon kwam. Geen dank. Christine Meusen, projectleider bij Staatsbosbeheer. Een nieuwe buitenlandse bank opent morgen in Nederland. Uh, de Icano Bank, onderdeel van het imperium van de familie Kampraat. En dat zijn de oprichters van Ikea. Klanten van Ikea, die hoeven niet langer meer te sparen... ...voordat ze een nieuwe keuken of een slaapkamer willen... ...maar kunnen direct een krediet afsluiten bij die Icano Bank. Aan de telefoon is Erik Eggink. Goedemiddag. Goedemiddag. Van deze bank. Waarom opent de oprichter van Ikea een bank? Uh, nou, eigenlijk uh, een beetje uit onvrede destijds, want het bestaat al vrij lang. Hè? In 1995 uh, kreeg Icano de eerste banklicentie in Zweden. Uh, uit onvrede met uh, zeg maar, niet-transparante producten, uh, kleine lettertjes, uh, onverwachte kosten, et cetera... En de filosofie van deze bank is, ja, we willen toch een, een fair deal doen. We willen toch heel duidelijk maken aan klanten wat dat geld lenen altijd geld kost. En wat het dan precies kost, daar zijn we absoluut duidelijk in. Maar ik moet me dit voorstellen, je gaat, uh, je gaat door die woonwinkel heen. Je koopt, uh, nou, laten we zeggen, voor een paar honderd euro koop je iets. Want je wil je slaapkamer verbouwen. Het ja, kasten en de hele rimbal erbij. En dan komt ja. er een bedrag uit. En, ja, kan ik eigenlijk niet betalen. Dan kan je bij de kassa gelijk een kredietje afsluiten. Ja, ja. Maar ik kan bijvoorbeeld mijn spaargeld niet stallen bij u. Wij zijn geen spaarbank. Nee. Um, en, en is het zo dat je dan alleen maar bij, uh, bij uw winkel kan kopen als je daar een krediet uh, afsluit? Nou, het is niet onze winkel. Hè. IKEA is de eerste klant uh, waar Icano uh, mee start in Nederland. Maar het is wel de bedoeling dat wij uh, op uh, niet al te lange termijn ook naar andere klanten gaan kijken... die ook in de retail zitten. En eigenlijk op dezelfde uh, ja, manier uh, uh, klanten hebben die ook... Uh, uh, geld willen lenen om producten te kopen. Hmm. Oh, dus het is ook wel de bedoeling om het uit te breiden. Het, ja, niet zeker. alleen, ja, ja, alleen ja, ja, betrekking tot al Ikea. Nee, en, en u zei in Zweden werkt het al. Uh, ze is er veel behoefte bij consumenten dan? Om op die manier, nou, uh... niet alleen in Zweden. Het werkt al in negen andere Europese landen zo. Dus uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Nederland is het tiende land. Kijk aan. Ja, en daar loopt het allemaal goed. Eh, dat gaat uitstekend, ja. ja. En uh, het is eigenlijk uh, ja, dat Nederland nu uh, aan de beurt is, betekent dat uh, uh, Ikea gekozen heeft uh, als uh, kredietprovider, zeg maar, om, om, om, uh, om mensen geld uh, te lenen. En uh, nou ja, daarom kunnen we ook starten in Nederland. Maar en, en, het is zeker de bedoeling dat we ook met andere retailorganisaties gaan werken. En, en, en is het ook de bedoeling om, om, dat, om dat dienstenpakket uit te breiden? Want het gaat nu om krediet voor, voor aanschaf van spullen, maar ik, ja, een hypotheek is in feite ook een uh, krediet natuurlijk. Yeah. Dat gaan wij niet doen. Dus je kan je IKEA-huis niet financieren met een IKEA-hypotheek? Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan wij niet uh, doen. Nou, wij, nou. nee, wij gaan puur, uh, puur voor de consumentenfinanciering, zeg maar. En niet voor uh, zeg maar uh, dingen als hypotheekverstrekking. Ja. Dat, uh, dat zijn hele andere, andere producten ook. K krijgt, uh, krijgt, krijgen we het IKEA-logo op de gevels van de bank te zien? Of, uh... nee, nee, nee, nee. Ten name ook omdat wij uh, straks voor andere. Ja. Uh, groot winkelbedrijf gaan werken, uh, zullen we Ikea uh, uh, alleen maar als, als klant uh, hebben. En uh, dan zou je niet uh, Icano, Ikea bijvoorbeeld zien. Dat, uh, dat gaan we niet doen. Nee, ja, Ikea is in ieder geval druk bezig. Nu dus met die banken en eerder al met studentenwoningen, hotels hebben we gehoord. Dus uh, nou ja, wie weet komt er nog wel meer aan. Voor nu bedankt voor de uitleg uh, over die uh, Icano-bank. Erik Egging. Uitstekend, dank u ja. wel. Daag. U weet misschien niet direct wat ze maken, maar de kans is zeer groot dat u een product van ASML in huis heeft. Zeker nog, volgens de financiële directeur verkopen ze een basisbehoefte, vergelijkbaar met eten en drinken. ASML is een chipontwikkelaar en een van de grootste bedrijven van Nederland. En die financieel directeur is Peter Wenning. Goedemiddag. Goedemiddag. CFO heet het eigenlijk hè, in, uw, in uw kringen. Um, even, want uh, waar, waar kunnen luisteraars uh, uw producten van kennen? Nou, het is eigenlijk zo dat uh, uh, elke luisteraar, denk ik wel, te maken heeft met uh, een product uh, wat, is, uh, wat, is, wat is geproduceerd met uh, een van onze eigen machines. Kijk, wij maken dus geen chips, wij uh, dus produceren dus geen chips, maar wij maken de machines dus om uh, dus die chips te maken. Uh -huh. En uh, dat is uh, dus een proces waarbij eigenlijk uh, om die continue technologische vooruitgang voor te kunnen drijven, moet je elke twee jaar... Zo'n uh, nieuwe, meest geavanceerde ja, machine, dus naar de markt brengen. En dus laten we laat, laat zeggen: Telefoon, meneer uh, X, maakt een nieuw model telefoon. Ja. Daar, daar zitten uw chips in allemaal. En u maakt dan de machines om die chips die zij die telefoons gebruiken. Uh, uh, die maakt u. Absoluut. Ja. En het is zelfs zo dat uh, de planning van die grote klanten van ons... dan moet je denken aan Intel en uh, bedrijven als uh, dus IBM, Samsung... Uh, die uh, houden met die planning van die nieuwe producten... die zij dus naar de markt brengen, houden uh, de, de zeer bijzondere rekening... met wat uh, dus die machines van ons over twee, drie, vier, vijf jaar kunnen. Kijk aan. Um, u bent Nederlander en u blijft een miljardenbedrijf vanuit Veldhoven. Maar ja. in, in hoeverre is er bij ASML nog sprake van Hollands Glorie? Nou, ik denk dat wij... Uh, wij doen zowel de productontwikkeling... we hebben 3.500 uh, dus ontwikkelaars in uh, Veldhoven... Uh, als uh, de totale productie, en ongeveer uh, 1.500 tot 2.000 man... doen we uh, dus in uh, Veldhoven. En dat betekent dat uh, we uitsluitend uh, in het buitenland zorgen... voor de verkoop en voor uh, de service dus van onze apparaten. En maar eigenlijk de kern van uh, dus het bedrijf is uh, dus Hollands Glorie, hoor. Ja, en u koopt ook uw, uw materialen gewoon in Nederland in, dus? Uh, het grootste gedeelte van onze materialen kopen wij in West-Europa in. Dus uh, ik denk dat ongeveer van alle materialen 90% uh, procent uit uh, dus Europa komt. En dan moet je denken aan uh, ongeveer de helft uh, in Nederland... en de andere helft in Duitsland, uh, Zwitserland, België. Aha. En er werken na 80 nationaliteiten bij u? Ja. Dat is bijna de hele wereld. Uh, nou ja, nog niet helemaal natuurlijk. Uh, nee. maar, en u zoekt nog altijd mensen, hè? Ja, kijk, wij... wij uh, het is zo, we hebben 3.500 uh, dus ontwikkelaars zitten. En uh, dat zijn mensen die bijna allemaal dus universitair uh, ja, geschoold zijn. In de, of dus de wiskunde, of uh, dus in de natuurkunde. Uh, en ja, daar is de, de, de Nederlandse uitstroom uit uh, de Nederlandse technische universiteit... is simpelweg niet uh, ja, voldoende om dat uh, dus voor ons op te kunnen vangen. Dus we halen die mensen eigenlijk overal vandaan. En iemand die dus kwalificeert, die nemen we ook heel graag aan. Altijd speuren naar talent. Ja. ja. En, en is er nog, laten we zeggen, een bepaald... ASML-type wat u zoekt dan? Ik bedoel, zijn die mensen allemaal een beetje uit hetzelfde hout gesneden? Nou, ik, ik denk dat de, niemand is dus exact hetzelfde natuurlijk. Maar wat wij wel zoeken zijn mensen die dus creatief zijn, die uh, dus ondernemend zijn, uh, die, die buiten de uh, uh, geëigende paden dus willen denken. En de managementuitdaging is om, om, om, al, om al die ja, vrije radicalen... om die uh, toch allemaal een beetje met de neus dezelfde kant op te krijgen. Ja. ja, en daar zitten natuurlijk ook mensen tussen... die zelf af en toe uh, dingen bedenken, uh, ontwikkelen. En u hebt wel eens gezegd in een interview... de baas van de ontwikkelingsafdeling is de grootste vijand... van de baas van de fabriek. Leg dat ja. eens uit. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat de mensen van die ontwikkelafdeling... met die enorme creativiteit allemaal dingen ja, bedenken... die je dus niet kunt maken. En wat ik daarmee wil zeggen, dat is in de computer... ziet het er in een soort 3D-animatie allemaal fantastisch uit. En dan ja. ga je naar de man van de fabriek en die zegt... ja, maar dat kan ik helemaal niet maken. Of ik kan het alleen maar maken tegen... Uh, het is vreselijk ja, hoge kosten. Dus... Uh, daar moet natuurlijk wel een stuk afstemming zijn. En daarom hebben wij dat ook zo georganiseerd... dat er uh, heel goed overleg is dus tussen de ontwikkelafdeling... en uh, de mensen die in de, dus de fabriek dus verantwoordelijk zijn voor het maken. Maar ik kan me ook, ook voorstellen dat je in zo'n bedrijf als u... Uh, het uwe, uh, mensen wel blijft stimuleren om, om vooral wel met ideeën te komen. Ook al is het dan, uh, zijn er vijf niet haalbaar. Uh, ja. Er kan ook ineens een schot in de roos tussen zitten natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is ook zo. Uh, het, is, het is ook zo dat, uh, dat natuurlijk die ingenieurs... die dus houden elkaar dus ook scherp. Hè. Het is natuurlijk zo dat als, als iemand met een fantastisch mooi idee komt... dan wordt dat wel binnen die ingenieursgroep... toch eens, uh, van alle kanten eens bekeken of dat dus wel kan. En, uh, dus het is, ook, het, is, het is ook een beetje zelfregulering. hoor. Ja, het, is, het is een prachtig verhaal natuurlijk. ASML, gewoon vanuit Nederland. Uh, nou ja, Veldhoven, met, met alle respect gesproken. Het is ook niet de, de allergrootste plek natuurlijk. Hoe lang kan dat nog? Want we hebben natuurlijk ook gezien... dat andere bedrijven uiteindelijk toch kopje onder zijn gegaan. Uh, DAF, ja. Stork, KLM is nou, intussen kijk. gefuseerd. Ja, je kunt natuurlijk heel moeilijk in de toekomst kijken. En uh, dat doen we ook niet. Het enige wat wij doen is dat we weten wat onze klanten over vijf jaar en over tien jaar nodig hebben qua uh, ja, productietechnologie. En daar focussen we ons op. En dat uh, is een behoorlijke uitdaging. Uh, want elke keer probeer je, elke twee jaar, probeer je die grenzen van de natuur kunnen weer een beetje op te duwen. Nou, dat uh, betekent dat je daar een bepaald type mensen voor nodig hebt. En, en uh, die probeer je overal dus vandaan te halen. En de voertaal in het uh, ja, bedrijf is ondertussen dus Engels. Uh, maar dat op zich uh, zelf is, is, is uh, dus belangrijk. Maar veel belangrijker is, is dat... Uh, wij eigenlijk maar 90% van de totale productiekosten van ons apparaat. Ja, dat zit in een keten. Hè? Dat, en, en een heel groot gedeelte van die keten, daar hadden we dus net over. zit in Nederland, uh -huh. in Duitsland. En dat betekent dat niet alleen ASML is dus belangrijk. maar het is die keten die om ASML heen hangt. En daar zitten een aantal topbedrijven tussen. die we zo langzamerhand ja, tot, de, tot de top van uh, ja, de wereld. in wat zij doen dus kunnen, ja. dus, uh, dus kunnen rekenen. En, en dat betekent dat, ja, je kunt wel zeggen van we, we, we gaan de volgende duizend ingenieurs. die gaan we in in China dus neerzetten. Maar uh, dat betekent ook dat je die keten dus mee zal uh, ja, moeten nemen. En mm. het is bijna niet mogelijk om die op te pakken... en dan te kopiëren en aan de andere kant van de wereld neer te zetten. En, en u zei het al, die grote bedrijven... die laat u ook steeds meer meedoen uh, in het onderzoek, ook, ook qua uh, investeringen. Hè? Ja, nou dat is een uh, ja, programma wat we afgelopen maandag uh, dus hebben aangekondigd... dat we daar uh, de laatste participanten hebben uh, uh, uh, moet ik het zeggen, aangenomen. Dat is uh, dus een van onze klanten. Uh, onze uh, klanten hebben de afgelopen twee maanden uh, besloten... dat ze de komende vijf jaar 1,4 miljard extra... in onze ontwikkeluitgaven uh, mee gaan doen. Uh, en dat geld, dat, dat zullen wij de komende vijf jaar dus krijgen. Dat is bijna 300 miljoen per jaar extra. Um, en um, in ruil daarvoor mogen ze ook aandeelhouder worden. Uh, en uh, ze nemen op voor ongeveer een kleine 4 miljard euro deel. Dus in het uh, uh, dus bedrijf daar krijgen ze 23 van de aandelen voor. Um, en zo delen ze mee in het economische succes. En, en uh, ze dragen ook bij aan die extra onderzoek uh, en ontwikkelingsuitgaven. En dat is een, een vorm van samenwerking waarvan wij denken dat als je... Uh, uh, als, je, als, je, als je veel risico neemt en je bent dus erg uh, ja, innovatief... dan moet je die keten dus met elkaar samen laten werken. Mm. Niet alleen uh, in het, het dagelijks uh, werk, maar ook in uh, dus financiële transacties. Uh, en dat doen we ook met onze eigen keten. Hè? Dus onze eigen leveranciers, dus die financieren wij ook. Um, en, en dus zo werkt die keten samen. en Dus de risico's door die keten worden dan ook zo goed afgedekt. Hoe leuk is het om financiële baas te zijn van ASML... als die cijfers alleen maar zwart zijn in de boeken? Nou, het is leuk, maar het is ook leuk als het een keertje niet zwart is. Want dat is het, dat is het, dat is het dus ook wel eens geweest. Kijk, de grote lol van de financiële basis van ASML zijn... is dat je mee moet bewegen met waar de markt dus naartoe gaat. En als de markt heel goed is, dan lijkt het allemaal prachtig. Als de markt niet zo goed is en er dreigen dus verliezen aan te komen... dan moet je je zodanig inrichten dat je ook daarmee kunt omgaan. Dus de lol is het meebewegen op de golven. Ja, Nou, geen saaie baan in ieder geval. Uh, hartelijk dank voor het gesprek, Peter Wenning. Hij is uh, dus CFO, zoals dat zo mooi heet, van ASML. Uh, dank voor het gesprek, nog een keer. We gaan uh, zometeen beginnen met Stand.nl. De toon in de verkiezingscampagne is te hard, dat is de stelling. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Gert Kluik. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-IMF-directeur Dominique strauss kahn en zijn vrouw, de journaliste Anne Sinclair, zijn uit elkaar. Gerucht over een scheiding van de twee deden al tijdens de ronde. Sinclair steunde haar man toen hij in New York werd verdacht van verkrachting. Maar nieuwe beschuldigingen over onder meer betrokkenheid bij een prostitutienetwerk in Lille zouden uiteindelijk tot een breuk hebben geleid. SP-leider Roemer vindt dat werkgeversvoorman eh, Wientjes gevaarlijk spel speelt... met zijn opmerking dat de SP het poldermodel bijna kapot heeft gemaakt. Volgens Roemer speelt Wientjes loopjongen van de grote banken en internationals. Die zouden van de werkgeversorganisatie een frontorganisatie... voor Rijk en Rechts-Nederland maken. De SP-leider zei verder dat Rechts- en Rijk-Nederland bang is... dat de SP de verkiezingen wint. De staking bij Lufthansa is weer voorbij. Vanochtend vroeg legt het cabinepersoneel het werk neer... om de eisen voor een hoger loon... En een betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten... door de staking ontstond op de grootste luchthaven van Duitsland-Frankfurt... een chaos. Dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 17 files... bij elkaar veld 65 kilometer. Een paar opvallende op de a 1 amsterdam naar Amersfoort... is het langzaam rijden over 5 kilometer... tussen knooppunt Eemnes en Aflid Buntschoten. A2 Maastricht naar Eindhoven, daar staat door een ongeluk... 4 kilometer bij knooppunt Leenderheide... Op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort bij de afritten Dolder 4. Verderop bij Soesterberg 2 en nog een stuk verderop bij Leusden ook 4 kilometer. En richting Utrecht, daar staat 4 kilometer tussen Amersfoort Vathorst en Knoop en En door werkzaamheden veel vertraging op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen Renken en Knoop het Ewijk 12 kilometer. Dit is Radio 1. En Standpunt Jurgen van den Berg. Het is nog anderhalve week tot de verkiezingen. Gisteren was het derde lijsttrekkersdebat. Waarin de termen liegen, jokken en leugenaar niet van de lucht waren. Emiel Roemer zei voor het debat al tegen de Telegraaf. dat hij geschrokken is van beschuldigingen. die hij naar zijn hoofd kreeg. Volgens hem pleegde de minister de jager zelfs karaktermoord op hem. In de strijd om de zetels uh, gaat het uh, hard tegen hard, uh, Of is het juist een goede test voor de politici om stevige aanvallen te krijgen? Want ja, als je dan straks eenmaal premier bent, dan gaat het toch ook gebeuren? Nogmaals, het is een klein dingetje. Zegt u dat Maar ook? omdat u afgelopen zondag ook al, mijn collega op deze manier, klemree, maak ik er wel een punt van. Als u een verkiezingscampagne wil voeren op basis van uw eigen programma, moet u uw eigen programma gewoon vertellen okay. en geen leugens verspreiden over die van anderen. Ik ga erover doorpraten met Erik van Brugge. Hij is mede-eigenaar en oprichter van campagnebureau BKB. Campagnestratege dus. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes in Stand.nl. En uh, daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. dan zal ik ze uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen de keuzes. Een politicus moet hard kunnen zijn. Ja, eens. In Amerika lachen ze om wat wij hard noemen. Ook eens. Dus dat is een tweede ja. En een keiharde campagne is het duidelijkst voor de kiezer. Eens met een zekere twijfel, maar dat komen we zo op terug. Ja, ja, de nuancering mag zo meteen. Uh, dan de stelling, hè. de toon in de verkiezingscampagnes is te hard. We zijn benieuwd of u dat ook vindt, of misschien helemaal niet. Uh, als dat zo is, laat het weten, hè. eens of oneens via sms nummer 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt op de website stemmen, www.stand.nl. En twitteren doet u met hekje standpunt. De toon in de verkiezingscampagnes is te hard, Erik van Brugge. Eens of oneens. Nee, ik ben het niet mee eens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, een campagne op het scherpst van de snede gevoerd wordt. Wel met respect voor elkaar, dat is wel belangrijk. Maar dat je heel goed, heel goed moet kunnen zien waar iemand voor staat... en dat iemand echt goed getest moet kunnen worden... of die het leiderschap van het land, uh, als mensen premier willen worden... of het leiderschap van zijn partij, uh, waard zijn. En dat vergt echt gewoon een, een debat op het scherpst van de snede. Maar mag je daarin onwaarheden vertellen? Nou, dat vind ik niet. Uh, en ik vind ook dat... Uh, de aantijging daartegen van dat mensen om zeggen dat je dat ook mag benoemen. Dus dat mensen mogen zeggen als iemand een spelletje met de waarheid ge gespeeld heeft. Um, het zou goed zijn als politici zich bij de feiten hielden en een strijd gingen voeren om inhoudelijke dingen. Dat mag heel scherp zijn, maar het zou niet goed zijn als mensen uh, feiten gaan verdoezelen. Want dan wordt het debat ook een beetje... Uh, wow. Onecht. Nou ja, kijk, het, het werkt natuurlijk zo. Die luisteraars gaan naar zo'n zo verkiezingsdebat... en die hebben een aantal dingen in hun hoofd die ze dan natuurlijk willen vertellen. Dus als er dan iemand uh, iets over jouw programma zegt wat, uh, wat niet helemaal klopt... dan kost dat natuurlijk wel heel veel tijd en heel veel moeite om dat dan weer recht te gaan zetten. Maar je zegt toch, eigenlijk moet je dat wel doen. Nou kijk, zo, uh, het is interessant om te kijken naar de laatste dagen. Dus zondag uh, kreeg je de eerste aanval... Van Rutte die zei van ja, meneer Roemer, u praat uh, onzin over ons programma. Ging over het eigen risico, wat uh -huh. uh, al dan niet verhoogd zou worden. In de zorg, ja. Ja, en gisteren zag je dat uh, uh, Samsung die, die ook die aanval naadloos overnam van, uh, van Roemer. Ja van meneer Rutte, u moet toch wel even de waarheid spreken over uw eigen programma en over dat van ons. Nou, dat was een, een terecht en harde aanval, denk ik. Um, ja, en, en, en het lijkt dat de premier, of in dit geval de SVVD-lijsttrekker... er ja, redelijk mee wegkomt in de zin van hij, hij trekt zich niet zoveel van aan, Want hij zegt als ik, als ik de feiten onjuist benoem... dan zal ik ook het eerste zijn om dat terecht te, te, te, te, te, te herstellen. Ja, maar uh, het plakt nu wel een beetje aan. Heen, want er is al het, deze hele week is het een onderwerp van gesprek. Dat staat in alle kranten vandaag. Uh, en ik vond dat Rutte daar niet een heel erg sterk uh, repliek op had. Uh, dus het, het zou voor Rutte wel belangrijk zijn om te kijken hoe hij hier nu weer onderuit komt. Want zo langzaam blijft het stempeltje van uh, u spreekt niet helemaal de waarheid... wel een beetje aan hem kleven. Mm. En Dat lijkt me niet handig voor een, een, een uh, politicus in campagnetijd. Ja, of die anderen hebben afgesproken, laten we daarop gooien... dan, dan verliest hij aan prestige. Want Sap heeft zich vanochtend ook in die discussie gemengd... en, en zegt eigenlijk hetzelfde over Rutte. Nou, maar dan zie je hoe kwetsbaar het is als je dus uh, iets gaat doen... Wat, wat niet helemaal volgens de feiten is. Ja, dus hij zal zich heel erg moeten gaan verweren... en moeten gaan vertellen waarom hij denkt wel gelijk te hebben. En hier zie je dus precies de test waar ik het over heb een echte leider weet dit soort dingen goed op te lossen. En dat moeten we zomaar verwachten van Rutte de komende weken... of hij dat op de goede manier kan doen. Hmm. Even naar, naar Roemer hè, terug. Want euh, nou ja, die vindt dus dat hij behoorlijk gezocht wordt. Hij heeft in de Telegraaf ook laten weten dat dit niet zijn cup of tea is. Hè. is nogal geschrokken van de hardheid van de campagne... en uh, zegt dat het niet zijn stijl is. Is dat nou een goede zet om je af te keren van dat harde spel? In dit geval dus na, namens Roemer? Nou, je zag wat er met uh, Wouter Bos gebeurde in 2006... toen hij ging klagen over dat uh, mensen hem aan het pesten waren... om maar even tussen aanhalingstekens te plaatsen. Uh, dat uh, ging niet goed. En ik denk dat het heel belangrijk is dat een politicus er ook wel een beetje tegen moet kunnen. Hè? If you can stand the heat, get out of the kitchen. Zorg ervoor dat als je een campagne ingaat... dat je ook wel bestand bent tegen harde aanvallen. Daarover klagen maakt je niet sterker. Uh, want, want hij krijgt natuurlijk nog wel wat uh, te verduren. Jan Kees de Jager, de huidige minister van Financiën... heeft uh, wat dingen geroepen over de SP en met name het programma uh, Wientjes natuurlijk. Vandaag weer hè, Wientjes. Ja. Van de, namens de werkgevers. Ik moet ja, zeggen maar kijk, dat is dat... windjes vandaag. En of je het me eens bent of niet, dat is een tweede ding. Dat was een uh, harde inhoudelijke aanval. En dat gold ook voor Jankees de Jager. Ook daar kan je het niet mee eens zijn. Maar het is wel, dat scher, het staat wel scherp waar de SP voor staat, waar andere mensen voor staan. Dus dan zou uh, Roemer, en dat doet hij overigens ook best wel goed op een aantal andere punten. Zou daar keihard inhoudelijk moeten reageren? Wat dan hun visie mm -hmm. is daarop? En dat is hetgeen waar mensen op zitten te wachten. Want dan kan je ook echt zien. Of je iemand jouw stem waard is. Ja. Het, het lijkt als Roemer uh, in de debatten gewoon even iets minder is. Maar dat hij, want ik, ik hoorde nu net bijvoorbeeld zijn reactie dan weer op wintjes. Dan noemt hij die, die de loopjongen van rechts en rijk Nederland. Vind ik wel een mooie slogan, heeft hij wel mooi bedacht. Ja, nou kijk, sowieso zag je natuurlijk dat hij zondag in het debat niet zo goed was. Maar daarna wel, de dagen daarna het nieuws domineerde over het leugentje van Rutte. En gisteravond was hij ook weer niet zo heel sterk. Maar dan zie je dat hij vandaag wel weer, ook, onder, ook geholpen door windjes trouwens. Daar mag je wel dankbaar om zijn. Dat hij daar toch weer het nieuws weet te pakken. En dat weet te domineren vandaag. Dus mm. hij. Is buiten het debat op, is de SP nog lang niet uh, uitgeschakeld. Dan doen ze het best wel goed? Uh, er was natuurlijk voor deze campagne begonnen een soort van uh, deal gemaakt. Ja, wel, dat wordt door de partijen zelf altijd uh, ontkend. Maar Rutte, uh, Roemer zou het eigenlijk worden. Die zouden elkaar opzoeken en elkaar dus uh, eigenlijk over elkaars rug uh, zichzelf versterken, zou je kunnen zeggen. Um, ja, intussen is daar een Samsung tussendoor gekomen die intussen al drie uh, debatten heeft gewonnen. Ja. Nou kijk, wat je ziet is dat mensen eigenlijk, de media kan heel veel verzinnen... en partijen kunnen zelf heel veel verzinnen hoe een strijd zou moeten gaan lopen. Je ziet dat de realiteit toch altijd weer anders is. En dat maakt ook zo'n campagne zo interessant. Wat Samsung gisteren natuurlijk heel slim deed... is die aanval die Roemer had ingezet op de leugtjes van Rutte... meteen overpakken en daarmee zichzelf eigenlijk als uitdager van... Uh, minister-president Rutte positioneren. Ja. Eigenlijk een beetje Roemer helpen zo van... Uh, buur, ja, maar je buur, kan ook zeggen dat, hij, dat hij zichzelf hielp... omdat hij daarmee ook ja. in plaats van Roemer... de uitdaging van Rutte speelde. Ja. Dat deed hij met verven. En dat had, daar, had Rutte, of daar had Roemer gisteren in het debat ook wel een beetje last van. Um, het lijkt wel een beetje, want je noemde zelf wel even dat voorbeeld van Bos natuurlijk... die door, door met name Balken, maar dat ja, de gespindokterd door Jack de Vries natuurlijk... Uh, het als draaikont werd neergezet. En ik geloof dat de Vries op een gegeven moment uh, elke draai uh, van, de, van de dag uh, had geïntroduceerd... Ja. Hè, die bij de PvdA te vinden was. Uh, het lijkt nu een beetje op het leugentje van Rutte uh, elke dag of zo. Nou kijk, dat betekent ook dat je heel goed nadenkt nadenken wat je in zo'n campagne doet. En het draaipunt van de dag van Jack de Vries was natuurlijk een briljante set... omdat er ook wel wat, wat reden was om dat te positioneren. Dus mensen herkenden dat. Als het nu zo is dat mensen ook herkennen dat er een leugentje van Rutte is... dan is de Rutte een grote probleem. Want dan zullen mensen toch gaan denken van... hé, hey, is dit wel de minister-president die we zouden willen hebben? Dus ja, je ziet dat um, uh, dit soort dingen moet je zo snel mogelijk oplossen als kandidaat. Want je wil niet dat, het dat dat mensen gaan bedenken in het stemhokje straks. Je wil dat je denkt van, hé, hey, Rutte, dat is de man die orde op zaken wil stellen. Dat is niet de man die een leugentje aan zijn broek gaat hangen. Nou hadden we het net bij de keuzes even over Amerika. Daar weet je ook alles van. Je hebt een, uh, geregeld meegelopen daar bij, bij campagneteams. Uh, ja, eigenlijk als we nu uh, als Roemer constateert dat het misschien wel wat te hard gaat. Uh, dat, dat is nog niks vergeleken met wat daar gebeurt natuurlijk. Nee, nou, het, het, het, ook daar geldt dat die, die um, uh, kandidaten ongelooflijk hard getest worden. Dat zag je natuurlijk in de voorverkiezingen van de Republikeinen, dit, uh, de, dit eerste half jaar. Daar werden nogal wat dingen geroepen over elkaar. Maar je ziet dat de Amerikanen echt nodig vinden en die partijen het nodig vinden om hun kandidaten tot op het bot uh, te laten zien. wat het betekent als je president bent, wat, als, wat het betekent om met kritiek om te gaan en wat het betekent om jouw eigen standpunt te verdedigen. Ik denk dat dat een heel nuttig mechanisme is. En dat er al in wel soms een grens is van wat je wel niet doet. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n Ryan die dan op die conventie gewoon echt leugens vertelt. Zelfs Fox, hè, de zender die toch de Republikein altijd goed gezind is. Uh, heeft dat geconstateerd? Maar daar kan je dan gewoon mee wegkomen. Nou, daar kom je niet mee weg, want het wordt daarna door iedereen geconstateerd. Dan wordt het door iedereen opgeschreven. En je credibility als een eerlijke, betrouwbare kandidaat wordt er dus minder door. Dus eigenlijk zie je dat de, de kiezer dit soort dingen wel gaat horen. En dat zal ook door de democraten natuurlijk uitgebreid uitgemeten worden... dat die Ryan een paar leugeltjes voor eigen best wil uh, mm. aan het uh, debiteren is. En, en, en dat het zo hard tegen hard gaat. Hè? Iemand hoeft nou iets te zeggen. Of, of uh, nou ja, er is gelijk alweer een spotje op tv. Dat gaat, ik, zag, ik zag van de week nog iets voorbij komen. Dat ging dan over die, uh, over die Medicare. Dat, dat een, wordt een vrouw een berg opgereden. Die wordt eigenlijk het ravijn ingestort. gestort. Dat was dan weer een filmpje van de democraten. Van Dit gaat er gebeuren als, uh, als de republikeinen het voor te zeggen krijgen. Ja, dat is heel pittig. Dat gaat echt heel ver. Ik bedoel, is dat ons voorland of... Uh nou kijk, ik denk nog steeds, uh, ik vind de, de, over het algemeen vind ik dat de meeste spots en de meeste uh, aanvallen in Amerika ook nog binnen de grens zijn van het aanvaardbare. En ik geloof dat het nog steeds dat het echt goed is als je vanuit je boodschap redeneert, wat je wil duidelijk maken, dat, je dat, dat, dat, dat dat heel scherp aan de wind mag zijn. Omdat het belangrijk is om mensen duidelijk te maken uh, waar je voor staat, uh, dat je kan uh, opereren onder een, uh, hele zware omstandigheden. Je hebt gezien de afgelopen twee jaar hoe zwaar politiek kan zijn, ook voor Rutte. Je moet leiderschap vertonen. en nou, Zorg zorgen maar voor dat je zo'n campagne dat goed doet. Want als je daar al faalt, dan zal je ook als premier gaan falen. Ja. En, en, en dus die, die, die ja, een beetje loopt te mopperen de afgelopen dagen. Die zegt van, ja, het, is, het gaat allemaal te hard. Ik word gezocht. Uh, uh, hij zei, ik, ik kan dat ook niet zo goed misschien, uh, dat harde spel. Uh... Ja, maar hij is de uitdager. Hij wil graag premier worden van dit land. Dat hebben ze met uh, zekere regelmatig gezegd. Dus bij de SP zijn ze al jaren bezig om de grootste partij van het land te worden. Nou, het, Ze doen het hartstikke goed. Hè. De campagne zit ook echt goed in elkaar... Maar complimenten daarvoor. Maar dan moet je nu niet gaan piepen... dat als je het ook gezocht wordt, als je het grootste wil worden... Mm. dan moet je ook het spel mee kunnen spelen. Dan moet je ook kunnen zorgen dat je een goede inhoudelijke repliek hebt... op alle aanvallen mm. die, die, die uh, voor je voor je voeten krijgt geworpen... Ja, en dat bewijst of hij uh, straks het premier waardig is of niet. En in de afgelopen twee debatten zijn daar wel twijfels bij gerezen, denk ik, bij deze en gene. Want we hebben natuurlijk twee jaar geleden ook gezien, toen Cohen kandidaat was voor de PvdA... die, die probeerde ook een beetje zich te onttrekken aan dat, aan dat harde spel, dat felle discussiëren, debatteren. Uh, nou, in beginsel begin leverde hem dat nog wel wat sympathie op, maar later ging hij toch ook kopje onder? Ja, maar Cohen is natuurlijk een, een heel goed voorbeeld... omdat hij in het begin werd gezien als de grote messias... en ook een ongelooflijk entree maakte op het landelijke politieke niveau. En dan wordt hij getest in zo'n campagne bij het toonhuis, bij andere televisieprogramma's. Dan kunnen mensen gaan klagen dat het oneerlijk is... maar als je daar niet goed uh, uh, mee wegkomt... dan is er de kans ook groot dat mensen denken... van: nou, kan ik deze man wel het vertrouwen van het land in, uh, in handen geven. Dus ik denk dat het een heel erg belangrijk en goed onderdeel is van een verkiezingen... dat je mensen zo goed uitgebreid mogelijk kan testen. Daarom is het ook, zou het ook goed zijn als mensen wat eerder met campagnevoeren beginnen... omdat je daarmee meer tijd en gelegenheid hebt om mensen goed te kunnen testen in die campagne. Ja. Even over de debatten die we tot nu toe gehad hebben. De, de grote drie debatten eigenlijk tot nu toe. De eerste bij de NOS, later RTL en gisteren bij Knevelen en Van der Brink. Wat, wat vind je van tot nu toe? Nou, De eerste kan je eigenlijk bijna niet meetellen. Het is een beetje een proefdebat, want uh, daar deden de grote jongens niet mee, om het even zo te zeggen. Ja. Er um, zijn er dus eigenlijk twee geweest. Ik vond uh, het RTL-debat in mijn ogen was verder het meest inhoudelijk. En werd ook het hardst en best gede gedebatteerd. Dat kwam misschien ook omdat er minder mensen aan deelnamen. Zodat mensen echt meer de tijd hadden om ook inhoudelijk op elkaar in te gaan. Dus ik was daar wel uh, over te spreken. Gisteren was wel weer iets, echt een iets te kort en te vlodderig debat. Waarbij mensen nauwelijks de gelegenheid hebben om echt elkaar te kunnen aanvallen. En inhoudelijk uh, uh, het voertuig aan de schenen te leggen. Het wordt dan toch. Een beetje uitwisseling van quotes en one-liners. dat is jammer. Ja, nou, we krijgen er nog een paar, dus uh, we hebben er nog even te gaan. Uh, te beginnen met deze: stand.nl, want daar gaat het zo dus weer over. Uh, jij blijft meeluisteren, want we gaan naar de luisteraarsreacties. En dan kom ik graag zo meteen bij je terug om dat nog even door te nemen. Erik van Brugge, campagne strateeg. De toon in de verkiezingscampagne is te hard. Dat is onze stelling. Daar is 37% het nu mee eens. 63% is het oneens. Er is door ruim 900 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je spreekt met Rinkoenders. Dag. Uh, goeiedag. Uh, ik ben het er half mee eens. Ah. Uh, ik vind dat vooral links een uh, behoorlijk harde campagne wordt. Uh, zeker door Rutte continu als we leugenaar weg te te zetten. Ik denk dat links voor een geen verhaal heeft... en probeert te scoren door Rutte weg te zetten als leugenaar. Ja. Ik bedoel, als je gisteren het debat ziet tussen Rutte en Samson... ik denk dat Rutte behoorlijk zo uh, op de been bleef... Mm -hmm. En uh, ja, later gaan ze naar plagen, want het is een leugenaar. Dat zag je zelf, dat is met Rutte en Roemen. Ja. Roemen kwam er niet uit en gaat een dag later Rutte weg, dat was een leugenaar. En, en u zei net, ik ben. het is een beetje eens-oneens. Wat, wat, waar zit dat tweede deel dan in? Nou, omdat ik vind dat rechts geen harde campagne voert. Oh ja, oké. Okay. Dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. hallo, met Klaas. Dag Klaas. Uh, oh, ik ben ik. Nou, ik, uh, ik wou ook even mijn, uh, mijn punt maken. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Trouwens uit dat het werk over, die is het helemaal oneens. Nou, omdat gewoon... Uh, uh, ja, er wordt gewoon uh, ontzettend veel gelogen. En uh, ik zag... Uh, ik heb twee debatten gezien nu. Uh, zondag en uh, gisteravond. En ik zag dat dus Pechtold en Samson het zelfs al een beetje verroemen opnamen. Ja. En dat vind ik toch... Uh, ja, dan maak je toch een, een, een mooi punt. Wow. Maar, maar vindt u dus... Want er vallen ook woorden als leugenaar en zo. Nou ja, uh, ja dat, dat, ik zeg dat niet elke dag tegen mijn buurman bijvoorbeeld. Dat nee, een maar er wordt is. toch een hoop gelogen daar in de nacht. Dat weet je toch. Ja, en u vindt dat je dan ook gewoon dat mag zeggen? Ja, dat... Uh, nou, ik vind niet dat je dat mag zeggen. Ik vind dat je niet moet liggen. Je moet nee, nee, nee, zeggen. nee, oké. Okay. Nee, maar goed, als het gebeurt mag je gewoon zeggen... ...jij bent het leugenaar en uh, dit ja, dit dat is niet. Ja, dat, dat, dat mag je zeggen. Mag ik uh, trouwens nog een, uh, een punt maken? Ja. De, de afgelopen dagen hoorde ik uh, dat de vakbonden en, uh, en uh, werkgevers, werknemers uh, over 65 plus uh, wordt losgelaten door uh, de SP. Ja. Maar er wordt niet bijgezegd dat het alleen maar geldt voor mensen met twee keer mod modaal inkomen. Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Kijk, en, en, en dat punt hoor ik niet. Nee, nee maar ja, dat is weer een andere discussie. Uh, we gaan nu even op de campagne verder hebben. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Harry Wesseling van het CDA wenst het CDA veel verkiezingssucces. Maar, dat hebben ze ook eh, lieg... wel nodig, hè, meneer Westelink? Ja, dat is ook nodig, maar... Uh, nee, dit, zei, dit, dat ik... hebben ze ook wel nodig. Ja, maar natuurlijk. Ja. Maar dat komt allemaal wel goed uh, op den duur weer. Zouden een andere lijsttrekker moeten nemen? <laughs> ja, dat klopt. Ik was in de race, weet u. <laughs> ja, daarom zeg ik het ook. Ik ben te flamboyant, zeggen ze. Wat is het punt uh, nu? Wat, nou, uh... weet u, halve waarheden en hele leugens, daar hebben we niks aan als televisiekijker op de bank. Als eenvoudige kiezer kun je niet allemaal, heb je niet de tijd en de zin om dat allemaal te gaan controleren of dat wel of niet klopt. En het is ook politiek geklunst. Hè. We hebben al vijf kabinetten versleden sinds 2002. Het wordt u niet beter op. Brufet van onvermogen. langstudeerboete. Als de, de hele dikke meerderheid het eens is dat dat uh, eigenlijk afgeschaft moet worden. En ze praten drie, drie dagen en ze vinden geen alternatieve dekking. Dat is toch allemaal politiek geklunst. Ja. Meneer Wilders is helemaal niet wijs. Die wil uit de Europese Unie dan ja. hebben wij onze maar welvaart. Wat, voor het deel aan het u zijn. gaat nu alle programma's bespreken. Maar we willen even terug naar de stelling. De toon in de verkiezingscampagne is te hard. Ja, um, uh, het is niet fijn besnaard en het heeft uh, uh, uh, uh, uh, geen fatsoen. Ik was een leven lang buitengewoon geïnteresseerd in de politiek en nu kan ik het nauwelijks meer de debatten uitzitten. En mm. ik vind het uh, uh, laag bij de Goed, dank u wel. Stampen goeiemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag, mijn is Job Koevoet Zuid-Bijland. Dag meneer Koevoet. Dag. Ik ben het eens, niet eens met het standpunt. Men mag best wel behoorlijk uh, elkaar de waarheid zeggen als we dat maar niet allemaal tegelijk gaan staan te doen... dat het door elkaar geschreven wordt, want dan is het niet meer te volgen. Nee, daar krijgen we heel veel uh, reacties ook op van mensen. Ik, ik heb net nog iemand hier uh, via de site ook gereageerd. Die zegt ook... Uh, ik vind het onuitstaanbaar dat uh, de mensen elkaar nooit laten uitspreken. Nou ja, hier, deze meneer die zegt dan... Samson heeft dat uh, wel gedaan. Uh, hij is een keurige man. Ja, goed, dat is misschien ook zo'n politieke voorkeur. Dat weet ik niet, maar u ergert zich er ook aan... dat er veel door, door elkaar heen wordt gepraat. Zeker, en dan worden er ook nog onwaarheden... zo hier en daar uh, gezegd... die meneer van de oudere partij die zegt... We moeten 25% van ons pensioenleven gewinnen. Dat is niet waar. Ik ben zelf een bejaarde en lever er maar 10% in op dit moment. zeg ja. zegt meneer Wilde dat we 150 miljard hebben geleend aan Griekenland en Spanje. Maar dat hebben wij niet geleend, dat heeft de EU ja. gedaan. Ja. Ons aandeel is daar zeer bescheiden mee, 7, 7 miljard. van. Ja. Ja. Dus dat zijn toch dingen, daar, ja. daar moet je dan toch in feite een correctie op horen. Want anders weten we Kiezer ook niet meer maar. waar het over gaat. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met uh, Wendela. Dag Windela. Dag, ik ben het uh, eens met de stelling. Ik vind uh, de toon te hard. En het is gewoon een soort spel geworden uh, om ja, zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen. Dus wie krijgt de kop op nu.nl. En dat komt eigenlijk door die harde toon. En daardoor is er gewoon minder aandacht voor de echte inhoud. En dat vind ik heel jammer. Want ik denk dat kiezers uiteindelijk wel willen weten wat gewoon de echte inhoud van een partij is. En ten tweede vind ik het heel jammer dat... Uh, ja, doordat alleen die grote zo in de media in beeld komen... dat gewoon de kleinere partijen geen aandacht krijgen. Want ik ben zelf fan van Lib Dem, ga ik op stemmen. En dat is een partij met echt een inhoudelijk verhaal. Ja, de liberale en democraten. liberale democraten. En die komen dus uh, ja, veel te weinig aan bod. Ja. Nou ja, nu even. Ja, en ik vind het dus jammer dat het dus om de grote... ja, het draait alleen ja. om de grote partijen. En ja, die toon. Vind ik te hard. Ja. Waardoor, uh... ja, ik zeg er dan maar bij, er zijn natuurlijk allerlei manieren om, om wel uh, ook, ook de kleine partijen te kijken waar die precies voor staan. allerlei die kieswijzers die er zijn. Uh, nou ja, er zijn allerlei uh, organisaties die, uh, die uh, sites aanbieden waar, waar van alles te vinden is. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mijn Fekem Kees. Ik vind dat het uh, wel wat harder mag. Nog harder, hè? Ja, ik vind uh, als iemand hm. liegt, dan moet er ook gezegd worden wat hij wat liegt. En dan moeten ze dus leren aan de andere kant. Om iemand uit te laten praten en niet er doorheen gelopen lopen kwijlen als een visboer. Ja. Want zoals die Rutte daar iedere keer erheen liep te kwijlen. Ik bedoel, ik, ik, ik moest die man al niet. Ik zou van die man nu niet eens een achtstehands auto kopen. Maar, maar, bedoel, het, het, is ook vind... een, het is ook een techniekje natuurlijk. Als, je, als jouw tegenstander uh, probeert iets, uh, een punt bij jou te maken... en je gaat er een beetje doorheen praten... en je probeert het een beetje af te leiden... Ja, dan, dan is dat toch weer gelukt. Dat zag maar, je bij het eerste debat met Roemer ook. Die was toch even uit het veld geslagen. Zo nou, van... je, je bedoelt dus de hardste krijgen gelijk. Ja, dat is een mooie slogan inderdaad. Nou, die, die dan hebben... mogen ze mij er ook wel een keer neerzetten. Dan krijg <laughs> ik geen woord meer op die zender. Nee, maar ik vind ook dat diegene die het programma presenteren... Ja. als ze als Roemer zegt... Meneer Rutte, u liegt. En Rutte begint weer wat te zeggen. Die mogen die rustig zeggen. Nee, meneer Rutte, er staat inderdaad in uw verkiezingsprogramma... Ja. dat u en ik allemaal straks 360 eurotjes aan die zorgverzekering ja, ja. gaan betalen. Ja. Uw partij is er verantwoordelijk voor dat ziekenfonds afgeschaft werd. U heeft de mensen belazen toen van het zou niet duurder worden. Ja. Mensen betalen nu bijna vier keer zoveel ziekenfondsbeleiding. Ik hoor het, het wel. U gaat, u gaat niet op Rutte stemmen in ieder geval. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met René Daniels. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ik ben het oneens met de stelling, want um, in Amerika, dat werd er nou gezegd, uh, lakken ze om ons. En in de tijd van Wiegel en de nou ging het volgens mij dan nog wel wat harder aan toe. Maar het mooie is wel dat de mensen die juist niet te hard en te scherp debatteren, uh, Samson en Pechtof, dat blijken de winnaars te zijn. En ik was geen fan van Samson, moet ik zeggen. Ik had ook verwacht dat hij heel hard zou gaan debatteren. Maar hij doet het slim en uh, hopelijk... Uh, uh, het blijft tot in dat spoor en um, zal D66 ook scoren. En die mevrouw die op de liberale democraten stemt, die dat net noemde... die uh, moet weten dat haar stem verloren is. Dus zij kan ook beter op D66 stemmen, netjes debatteren. Het ja, nee, is, duidelijk... uh... ja, is duidelijk waar u op stemt in ieder geval. Uh, Stamptnl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Kijk. Nou, ik vind het niet uh, hard genoeg, hoor. Moet luisteren, als Rutte vanaf zondag al staat te liegen en te bedriegen... voor de televisie, voor het hele land, en gisteren weer... dan moet dat keihard aangepakt worden. Mm. Niet alleen door Samson, maar Roemen. Die had me zondag al gelijk een vet pak moeten geven. Mm. Kijk, als ik daar had gestaan en Rutte had gelogen... nou, reken maar dat hij <lacht> van mij flink had gekregen. Fysiek ook, fysiek. Mist, roemen, en dat is heel jammer. Ja. En nu doet Samson het, maar ja. er moet nog een schepje bovenop. Ja, Goed, dank u wel ja. voor het bellen. En uh, dat zeggen we weer tegen iedereen die deze week de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. En ook op andere manieren heeft gereageerd. Straks gaan we naar uh, de voorlopige tussenstand op onze site. En uh, eerst maar eens even terug naar Erik van Brugge, die heeft meegeluisterd. Campagnestrateeg. Um, Erik, ja, nou, dit zijn de meningen van uh, een aantal luisteraars. Want het, uh, we hebben natuurlijk maar een kleine selectie uh, gemaakt hier. Uh, wat, wat vind je ervan? Nou, ik denk dat het uh, redelijk representatief is. En dat de meeste mensen vinden dat uh, een, een stevig debat uh, helpt bij de duidelijkheid van het debat. En ik ben al, wel, zou wel heel benieuwd zijn of mensen ook echt iets opsteken van die debat en of ze van mening veranderen. Maar misschien is dat iets voor een volgende uitzending, ja. uitzending van jullie. Nou, ja, wat, wat je natuurlijk wel in de reacties ook nu hoort van mensen die, uh, die zeggen van uh, dat, dat gewaardeerd wordt, dat nou ja, Pechthold wordt genoemd en, en uh, Samson ook in dit geval. Uh, dat die, dat die uh, ja, eigenlijk keurig debatteren en dat levert ze toch sympathie op uh, duidelijk. Ja, kijk, maar. Keurig debatteren betekent niet dat je niet hard debatteert. Hè? Want uh, zowel Pechtold als, als Samson gingen ook best wel stevig erin. Maar deden dat wel met respect. Nou, blijkbaar wordt dat gewaardeerd. En mensen zijn zich dus heel erg aan het door elkaar heen praten. Maar ja, in een debat is dat soms wel lastig. dat is vreselijk. En dat doe ik nu zelf bij jou. <laughs> maar ja, maar het... ja, maar ja dat, is, dat is wel lastig ook voor de debatleider natuurlijk. Ja, nou, je zag gisteren ook bij het eerste rondje, dan krijgt iemand het laatste woord. Samson tegen Rutte. En dan gaat Rutte er dwars doorheen praten. Ja, ik vind dat zo weinig respectvol. En Wilders heeft daar natuurlijk een, een hobby van gemaakt om door iedereen heen te praten. Ja, misschien dat sommige mensen dat, dat, dat leuk vinden omdat het tijdbaar staat... Maar ik vind altijd, uh, zorg ervoor dat je wat dat betreft het netjes houdt. Het aanvallen mag inhoudelijk keihard zijn, maar zorg er wel voor dat je een beetje elkaar respecteert en dan laat uitpraten. Hmm. Er was ook nog een bellen die zei, ah, eigenlijk is van alle tijden dat het gewoon hard tegen hard gaat. Denk maar aan de tijd van, van Den Uyl en Wiegel, is dat zo? Ja, Sinterklaas bestaat en is het daar. Dat ja. was Wiegel een ja. legendarische quote. Nou, en, uh, Wiegel wist heel goed te polariseren en dat was gebeurd in de jaren 70, 80 of al meer. Ik denk dat, uh, dat we wat dat betreft helemaal niet zo hoeven te bedenken dat het uh, allemaal slechter gaat met ons hoor een goede, gezonde politieke strijd van alle tijden. Goed. En uh, daar genieten we van met z'n allen. Zeker, uh, ja, het is toch leuk. Uh, en we hebben nog anderhalve week, dus dat kan nog een hoop gebeuren. Uh, hartelijk dank voor nu, Erik van Bruggen. Campagnestratege, hij werkt bij uh, campagnebureau BKB. Um, ik zei het al, een tussenstand, dat betekent dat die stelling... de hele middag nog blijft staan op onze site. Dus u kunt uh, de hele tijd nog blijven reageren. Maar voorlopig is er door uh, ruim duizend mensen gestemd... 38% is het eens met de stelling, 62% oneens. En die stelling heet, de toon in de verkiezingscampagne is te hard. We gaan in contact zoeken met het Rembrandtplein in Amsterdam. In de kroon daar zit Jan Mom klaar voor vrijdagmiddag live. Jan, de onderwerpen. Aris Slob ga ik ontvangen. Die komt vertellen, Aris Slob van de ChristenUnie... over wat het kost als we uit de euro stappen. Frans Verhagen is er al, Amerika-kenner... die gaat het hebben over de superkapitalistische Paul Ryan... running mate van Mitt Romney. Acteur Peter Blok is en cent. Moeten mensen die bijstand ontvangen gekort kunnen worden vanwege hun uiterlijk of gedrag? Daar gaan we over debatteren. Frits Barend is weer terug. De column van Justus van Oel, ze met Bert Brusser. Zoals altijd heel veel haarscherpe satire. En we hebben opmerkelijke live muziek. Niet alleen om aan te luisteren, maar ook om te bekijken. Ze is hier vanuit Engeland in de kroon aan het Rembrandtplein, Gabby Jong. Oh, of zo? Ja. Treedt ze op in een zwempak of zo? Uh... Als je aan uh, mensen in Engeland vraagt waar zou je willen spelen, zijn ze altijd Friday midday live. <laughs> okay, <ja. laughs> Goed, we houden de radio aan in ieder geval, zo meteen uh, na tweeën. Uh, met jouw mom dus vrijdagmiddag live. Ik wens je vast een prettige vrijdag verder. Een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.